Freddy van met het NOS-journaal. Duitse media melden dat voorzitter Tusk van de Europese Raad... de Duitse minister van Defensie von der Leyen heeft voorgedragen... als voorzitter van de Europese Commissie. En Frans Timmermans wordt naar Verluid genoemd als vicevoorzitter. De nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer is Jan-Antoni Bruin van de VVD. Hij volgt Ankie Broekers-Knol op, die is nu staatssecretaris van Justitie. Bruin is 61, hij speelt al jaren een belangrijke rol in de VVD. Bij de laatste drie Tweede Kamerverkiezingen was hij voorzitter van de commissie die het partijprogramma schreef. Sinds 2012 zit hij in de Senaat. Jan-Antoni Bruin is verder arts en hoogleraar in de geneeskunde aan de Universiteit Leiden.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 Die wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Eerder had de aanklager al verklaard... dat hij niet meer werd verdacht van lidmaatschap van een terreurorganisatie. Bij het opstellen van de aanklacht zou een fout zijn gemaakt. Murat Memmis is voorzitter van de SP-fractie in de gemeenteraad van Eindhoven. De afgelopen twee maanden mocht hij Turkije niet uit. En in Den Haag rijden morgenochtend in de spits geen trams en bussen. Medewerkers van vervoerder HTM leggen van 6 tot 10 uur het werk neer... Ze staken voor onder meer loonsverhoging en verlaging van de werkdruk. Het weer tot slot. Vannacht wordt het 7 tot 11 graden. Lokaal kan een misbank ontstaan. Morgen is het eerst overal vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan verspreid stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het is een drukke spits in Noord-Holland. Merk je dat vooral bij Amsterdam en aan de zuidkant van Amsterdam. Zo staat er op de A10, de A10 West, richting de A10 Zuid... tussen de afrit Hemhavens en Osdorp, 4 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. De vertraging is een half uur. Door de files op de A9... In de richting van Alkmaar en in de richting van Diemen zijn heel veel mensen omgereden. Ook trouwens voor de files op de A2 vanmiddag. Omgereden via de N201, de weg tussen Hoofddorp en Hilversum. Nou, richting Hilversum staat tussen Aalsmeer en Meidrecht 4 kilometer. En de andere kant op richting Hoofddorp tussen Wilnis en Uithoorn 5. Beide gevallen is de vertraging 3 kwartier. Er zijn ook nog eens een keer ongelukken gebeurd op die N201. En op de A27 van Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Nieuwegein 15 kilometer. En de vertraging is hier 40 minuten.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 Iedere week hebben wij gasten aan tafel waarmee we het gesprek aangaan en we lopen voor geen enkele discussie uit de weg. En u kunt natuurlijk live meepraten door te bellen naar 023 573 0393... of te mailen naar redactie.zfmzandvoort.nl. En natuurlijk kunt u ook een buv-bericht achterlaten op onze Facebookpagina... het Zandvoort aan het Woord. Deze week is mijn sidekick Marije Strobos van plus een Mijn naam is Bastian Toornent en ik ben uw presentator.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 Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug uh, in de studio. En Marije zit hier natuurlijk. En wij hebben natuurlijk een heel leuk nieuwsje. Dames en heren, zoals de meesten natuurlijk waarschijnlijk al weten... maar ik ben toevallig een paar tegengekomen die het nog niet uh, gehoord hadden. Gisteravond uh, rond 10 uur heeft de gemeenteraad aangekondigd... dat wie de nieuwe burgemeester is. Marija, wie is hij? David Molenburg. David Molenburg. Ik heb en... mijn huiswerk gedaan. Ja, <laughs> dat, uh, David Molenburg. Uh, hij woont in Haarlem oorspronkelijk. Uh, hij heeft, is wethouder geweest of is... Uh, bij de gemeente Ronde Venen En lokaal burgemeester. En lokaal burgemeester. Uh, daar zit hij al meer dan acht jaar. Um, mijn eerste vraag is eigenlijk... is het erg dat hij een Haarlemmer is en geen zandvoerder. Nou, mijn eerste vraag was eigenlijk... is het erg dat hij een man is en niet een vrouw? Dat vind ik eigenlijk nog een sterker punt. Dat, uh... Ja, want er waren negen, kandida negen vrouwelijke kandidaten van de 25... die um, hadden gesolliciteerd voor de functie. Ja. Dus de vraag is dan... Wat is dan de gradatie geweest waarom zij afgewezen zijn en, en ja. deze mannen? Ja, misschien is, is, is David Molenburg veel beter dan de andere kandidaten en maakt niet uit of het mannelijk of vrouwelijk is op dat moment. Nou, ik las een kop, ja. en dat vond ik echt heel fascinerend dat wij een muzikale burgemeester gaan krijgen. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk wel een van de speerpunten... die we willen hebben in een burgemeester. Uh, ja, dat is heel <laughs> belangrijk. Uh, <laughs> misschien, misschien, misschien is dat uit de enquête gekomen... waar ongeveer 300 antwoordjes aan meegedaan hebben. Maar dat was ook mijn tweede vraag. Is, is, is hij niks te nadelen van meneer Molenburg? Ja. Ik wil het netje zeggen. Uh, maar, maar is dit gebaseerd op die enquête of, of is er toch iets anders gebeurd? Want die enquête was natuurlijk een beetje vaag, daar waren we over uit. Ja, daar waren we over uit. Daar <laughs> hebben we uitgebreid eerder over gesproken. Um, ja, ik, ik heb geen idee. Um, we kunnen het zometeen um, eventueel uh, ook vragen aan uh, uh, de fractievoorzitter van de PVDA, Mike Koper. Uh, die gaan we straks namelijk om half zeven even bellen. Uh, met ook uh, haar uh, eerste reactie op deze aankondiging. Um, ze is natuurlijk zelf ook een onderdeel van geweest, aangezien ze een onderdeel is van de Raad. En uh. Ze is een vrouw. En ze is een vrouw. Uh, misschien had zij wel gewoon burgemeester moeten worden. Nou uh, ja, misschien wel. Dat, uh, nou. Ik weet dat ze van de aanpakken is. Dus uh, ze is wel daarvan. Uh, uh, dames en heren, als uh, u uh, meer weet over David Molenburg en dergelijke. dan houden wij ons graag aanbevolen. Dus u kunt reageren op deze uitzending. Uh, door te bellen met 023 573 0393. of te mailen naar redactie.zfmzandvoort.nl. En natuurlijk kunt u ook op onze Facebook. Uh, Facebookpagina even een berichtje achterlaten. Doe dat gewoon met een privéberichtje. Uh, Zandvoort aan het woord. Uh, verder gaan we het vandaag nog even zometeen hebben... over uh, wat de burgemeester vooral doet. En eigenlijk wat de burger, nieuwe burgemeester zou moeten doen. Uh, met name uh, gestoeld op de gevaren driehoek die er bestaat natuurlijk... Um, en dan heb ik het niet over dat ding wat in uw auto ligt. Uh. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. First, please, first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way the things have been. Oh. young age taking my soak into the masses writing my poems for the few that look at me took to me shook of me feeling me singing from heartache from the pain taking my message from the veins speaking my lesson from the brain seeing the beauty through the Turn your spirit to a dove Oh, ooh. Your spirit up above Oh, ooh. I was choking in the crowd Building my brain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Heaven and flowing, inhibited, limited Till it broke open and rained down It rained down like hey, You made me oh, you made me oh, believer Flames, You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, libited, till it broke up when it rained down, it rained down, like... I want to stop. We can't. Het FM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug in de studio. Over tien minuten uh, hebben wij zo meteen uh, Maaike Koper aan de lijn over uh, de uh, nieuwe burgemeester en wat haar reactie erop is. En misschien kan zij wel vertellen wat de overweging is geweest waarom deze burgemeester is gekozen. Uh, nou weet ik dat David Molenburg van het CDA is. Um, ik weet dat hij wethouder uh, voor een lange tijd is geweest en ook burgemeester. Um, ik weet ook dat hij iets met bedrijfskunde heeft gedaan, want dat kunt u allemaal op internet vinden. Um, alleen ik zeg wel allemaal op internet vinden. Um, er is vrij weinig bekend over deze man. Uh, althans weinig bekend op de internet. Behalve wat u gewoon in de dagelijkse krant of de tv of dergelijke heeft kunnen lezen. Um, verder is er niet echt heel veel bekend. Uh, ook niet over zijn standpunt. Het enige wat heel duidelijk wordt uh, uit uh, naar voren wordt gebracht, um, is dat hij uh, zeer muzikaal is. Um, en dat hij dus. Dan uh, staat er ook een foto met een dat hij gitaar aan het spelen is. Um, mijn vraag is ook, net zoals die van uh, Marije, uh, is dat nou hetgene wat wij nodig hebben? Uh, dus uh, als u wilt reageren, uh, bel dan met 023-573-0393. Uh, dus 023-573-0393. Of uh, stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl. Um, of uh, ga naar onze Facebookpagina en reageer daar met een privéberichtje. Zodat, en laat gewoon weten wat u vindt en wat uw mening is uh, over de nieuwe burgemeester. Nou ja, daar kunnen we misschien nog niet zoveel over zeggen. Maar vooral uh, wat um, u vindt uh, van hoe dit gegaan is. En um, het is een jaar. Um, is dat wel de goede keuze? Of had het een vrouw moeten zijn? Um, of uh, misschien wel? Uh, he, gewoon echt puur een zandvoorter moeten zijn. Uh, wat zijn jouw eerste gedachten? Nou ja, sowieso dat stukje over een vrouw. Ja. Um, je kan nog weinig oordeel over hem vellen. Want niemand weet iets van hem. Behalve waarschijnlijk de gemeente zelf. Ja. Uh, er is heel weinig te vinden. En mm -hmm. Ik ben toch wel echt... <Leonardo> <tidd hoofd neuroglen> euh, ik kan <Jobs> vrij veel vinden, maar ja... Hij, hij heeft natuurlijk wel. Hij gaat iemand opvolgen die een belangrijke positie had binnen het dorp. Ja. Um, en die stond ook met een Formule 1-helm en in een Formule 1-pak tijdens de uh, bekendmaking van de Formule 1 op het podium. Dus ja, of die gitaar dan denk ik? Meh, ja, ik weet niet. Maar ja, hij heeft. Er zijn wel hoge verwachtingen, denk ik. Ik denk dat de, ja. dat er wel een trend is gezet in hoe een burgemeester hoort te zijn. Ja. En nou dan weet ik van Niek... Uh... Dat weet ik van een van onze radio uh, collega's. Dat hij ooit uh, in zijn begin van zijn burgemeesterstijd... gelijk mee is gegaan met een paar jongeren uh, het nachtleven van zandvoort in. Uh, raad je dat aan. Zeker om deze man ook nog eens muzikaal schijnt te zijn. Dus hij zou er misschien wel van houden. Maar misschien houdt hij niet van die muziek. Nee, dat kan ook nog. Nou ja, ik denk wel dat iemand meteen in de samenleving moet staan. Dus dat uh, uh, hij begint na de zomer. Dus eigenlijk had hij in de zomer een rondje langs de horeca moeten doen. Ja. Uh, ik, zou zeker, ik zou zeker de wijk ingaan. Ik zou zeker het centrum ingaan. Ik zou zeker het uh, nachtleven ingaan. Ja. Gewoon uh, om het dorp te leren kennen. En de mensen te leren kennen. Um, ik denk dat dat wel de functie is. Yes, ja. En wat, wat vind je naast, naast de verbindende factor. Die hij natuurlijk eigenlijk altijd zou moeten zijn. Um, wat vind je daarnaast het belangrijkste. Waar hij goed op zou kunnen letten. Of wat zou moeten veranderen. Ik denk dat er toch wat rommelende onvrede is. Ja. Uh, gezien ook hoe er gestemd is. Maar ook, uh, je hoort natuurlijk wel eens wat. Uh, over Noord hoor je veel. De Formule 1 uh, brengt uh, toch wat commotie bij bepaalde partijen. Nee. Uh, niet bij ons in het dorp. Maar mm -hmm. ik denk dat er... Dat er ja, het, waar ik zelf best wel van schrik af en toe is... is als ik weer lees dat er inbrekers actief zijn. Ja. Ik, ik woon hier nu enige tijd. En ik kan me niet heugen dat dat... En misschien komt het ook door social media... Hè, dat ik nu meer bewuster van ben. Maar ik vind dat wel een verandering. Ik vind het ook wel een best wel een schokkende verandering. Nou, Ik, dus ik weet het, van mijn overbuurman. Ik woon dan laag, dus ik heb laagbouw. Maar zij heeft een, uh, ook een schuur achter haar huis uh, zitten. Net zoals dat ik dat heb uh, in, bij de Rijtjeshuizen. En haar schuur is al in de afgelopen vijf jaar... zeven keer ingebroken. Nou ja, dat vind ik best. En voor Noord, dan ja. denk ik, ik, ik kon vroeger... vroeger, dat klinkt altijd heel oud... maar. Als ik uit was geweest en ik kwam om vijf uur thuis... Ja. dan voelde ik me gewoon veilig. Dan kon ik gewoon met mijn honden nog naar buiten. Ja. Um, en dan uh, was er niks aan de hand. Dan hoefde ik niet drie keer achterom te kijken of wat dan ook. En nu denk ik soms van ja, ik weet het niet. Mm -hmm. Ik ben niet bang aangelegd. Ik kom natuurlijk ook wel uit Amsterdam. Ik ben niet bang aangelegd. Maar ik vind dat wel een ja, verandering die niet heel prettig is. Nee, nou heb ik die cijfers even oplopen zoeken. Um, en ik... Ik denk dat de burgemeester daar inderdaad wat aan zou moeten doen. Uh, het is namelijk zo dat momenteel um, is het zo dat de, per duizend inwoners zijn er uh, vijf diefstallen uh, per jaar. Maar is dat ook supermarktdiefstallen? Of, wat is dat? Is dat nee, dat zijn inbraken. Dat okay. wordt gezien als inbraken. Uh, dan heb je de vernielingen. En dat is van gemeentegoed, zowel van uh, auto's en dergelijke. En dat zijn er zes per duizend inwoners. Volgens mij mag dat omhoog, want als je ziet wat er bij Crandorado Center Parks gebeurt, ja. daar gebeurt heel veel af en toe. Maar ik denk dat deze cijfers echt puur op de inwoners zijn berekend. Aangezien het over de vernielingen van gewoon persoonlijk bezit gaat. Ik denk dat Crandorado dan niet meegerekend wordt. Nee, maar al die auto's die daar vernield worden. Ja, dat is wel weer waar. Dat, uh, dat is wel <laughs> het waren er niet vijf of zes. Het nee. waren er echt heel veel. Maar de allerschokkendste, en dat ik echt van zo, dat is op de vijf miljoen mensen gerekend. Dat is het geweld en seksuele misdrijven. En dat zijn er zeven per duizend personen. Um, uitgerekend dat er gemiddeld vijf miljoen mensen per jaar hier in Zandvoort zijn, vind ik dat een enorm hoog aantal. Ja, dat, uh, ik ook. En dat ja, ik denk dat daar toch wel dan nog voor de politie... Slash, en de burgemeester staat natuurlijk aan het hoofd van de politie... toch wel wat te winnen valt. Nou ja, wat mij wel opvalt is dat ik dit jaar veel meer politie zie ja. op straat. En natuurlijk, het was al heel vroeg heel warm dit, mm -hmm. in het seizoen. Maar ik zie wel veel politie. Ik zag zaterdag was er een, een klein parkeeropstootje. Ja. En daar zag ik ineens vier handhavers, twee politie en... en toen dacht ik van ja, ze zijn er wel. Ja. Ik zie ze ook heel veel rijden. Alleen, of je daarmee het alleen voorkomt. Dat, dat... dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Dat, uh... Want warm weer doet echt slecht voor mensen. Hè? Die, die worden daar heel uh, akelig soms van. Ja, dat kan ik uh, vandaag <laughs> uit persoonlijke ervaring vertellen. Maar dat ga ik zo meteen doen. Uh, we gaan eerst nog heel even naar een uh, klein uh, muziekje luisteren. Uh, aangezien we dan even Maaike Koper gaan bellen. Om met haar reactie op de... Uh, nieuwe burgemeester. En uh, we zijn zo bij u terug. FM. Het geluid van Zandvoort. En dan zijn we weer terug in de studio. Uh, als het goed is hebben wij Maaike Koper aan de lijn. Nee, daar gaat iets verkeerd. Maaike, hoor je mij? Nou, ik ga Maaike nog een keer proberen te bellen. Uh, klein momentje. Uh, uh, Maaike. Uh, <laughs> uh, vertel even over dat ongeluk. Nee, hey, over dat kaffietje bedoel ik in mijn de parkeer. Ja, ik zal het. Uh, uh, uh, volgens mij gaat het niet helemaal goed met de telefoon, maar ik ga het nog een keer proberen. Nee, dat uh, is nog niet. Ik ga Maaike nog een keertje proberen te bellen. Er gaat iets uh, verkeerd met de techniek. Dus wij geven u nog even een muziekje. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort.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 je weet hoe het danst zonder mij. Misschien heb je meer balans zonder mij. Sorry dames en heren, we zijn weer terug. Want we hebben Maaike aan de telefoon als het goed is. Maaike, hoor je me? Waarom hoor ik het niet? Maaike, hoor je me? Ja. Ja, het is gelukt. Uh, ah. Je bent in de uh, uitzending. Um, okay, dames en heren, Maaike Koper van de PvdA. Um, Jij bent een van de mensen geweest die natuurlijk ook mee heeft uh, gedacht aan, uh, met het selecteren van de nieuwe burgemeester. Ja. Dat, uh, en uh, wat zijn jouw, uh, jouw eigen eerste reactie op David Molenburg? Ja, ik moet, ik moet je dan toch, toch een klein beetje gaan teleurstellen met wat ik je allemaal kan vertellen. Ja, dat snap ik. Uh, nog, nog even voor de duidelijkheid, dat wij natuurlijk als vertrouwenscommissie, als acht fractievoorzitters uh, over dat hele proces, dat is een proces waar wij uh, geen, uh, verder geen, uh, uh, geen uitspraken over kunnen doen. Dus dat, dat moet ik even van tevoren al uh, mm -hmm. als uh, spoiler uh, meegeven, Bastiaan. Maar uh, uh, als het gaat om uh, de nieuwe burgemeester. Ja, we hebben een heel mooi proces gehad met elkaar. En, en de profielschets, daar heeft de bevolking ook wat van mogen zeggen. En wij hebben de eer gehad als vertrouwenscommissie om uh, uh, uh, kandidaten te spreken. En gisteravond is daar de David Molenburg als uh, de aanbeveling uh, uitgekomen om onze nieuwe burgemeester te worden. worden ja. Ja, dus dat is, uh, dat is een hartstikke mooi proces. En uh, we hebben gezocht naar iemand uh, zoals ook in de profielschrift staat met de kwaliteiten om Zandvoort verder te brengen. En die ook de verschillende rollen... Kan vervullen, want je bent als burgemeester niet alleen de burgervader, maar ook voorzitter van college, voorzitter van de raad en de ambassadeur van Zandvoort naar de, de, de regio in Omstreek. En uh, David Molenburg past perfect in dat plaatje wat we met elkaar hebben, hebben bedacht. Dus, uh, ja. uh, nou is er uh, vrij weinig over hem te vinden op internet. Uh, zie jij dat als een gunstig of een, uh, een, een ongunstig teken? Ik heb zelf nog niet echt uh, uh, uh, gekeken op internet wat het te vinden is. Maar ongetwijfeld uh, vind je van hem uh, uit zijn tijd dat hij bij het havenschap uh, gewerkt heeft in, uh, in Zeeland. waar die plaatsvervangend directeur is geweest. En uh, als laatste is hij wethouder geweest in ronde Twee periodes. Dus daar zou ongetwijfeld ook net als over onze wethouders van alles over te vinden staan. Maar ik heb dat persoonlijk niet gecheckt hoor. Dus wat, wat, wat, wat wil je weten? Dat, uh, nou nee, we we konden zelf op uh, internet uh, uh, relatief weinig vinden. En uh, ja, tegenwoordig in deze tijd vind ik dat. Ja, wat jij zegt, hè, misschien is dat eigenlijk wel heel, heel gunstig. Ik heb uh, geen idee wat er over ons allemaal te vinden is op internet. Je weet wel dat de... <laughs> wat er komt te staan, dat blijft te staan. Maar mm -hmm. uh, als je niet te veel hebt kunnen vinden, dan is dat een, uh, een schone lijn, denk ik. Ja, en nou zei je dat hij dus in principe voorgesteld is. Um, wat houdt dat nou in? Ja, het is dan een bijzondere procedure. Hè? Dat, dat, dat, dat vonden wij ook allemaal. Door. Dat was wel heel interessant, moet ik zeggen, om mee te maken. Maar het is... Uh, ik heb. Uh, nou, ik durf wel te zeggen, best wel een, een, een, een aardig wat selectiecommissies gezeten... als het gaat om het aannemen van mensen, van, van medewerkers bij mij in het café... tot, tot uh, voorzitter van een raad van toezicht en een directeur van organisaties. Maar dit is het meest bijzondere proces wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Want het staat helemaal pas voorgeschreven... Uh, ...hoe je dat moet volgen. En daar, uh, je krijgt van de commissaris van de Koning daar een uitleg over. En uh, het, het, er is strikte geheimhouding... ...omdat de kandidaten natuurlijk... Hè, ...die stellen zich kwetsbaar op door te solliciteren naar zo'n functie. Dus daar, zit, uh, daar zitten allerlei, uh, allerlei bijzonderheden aan. Ja. En uh, dat is wel, uh, ja, wel apart. Ik heb dit nog nooit eerder meegemaakt. Maar, maar wat, wat ik meer bedoel is... ...want je zegt van hij is voorgesteld... Betekent dat het dan nog niet officieel is? Want hij reageerde ja, ja, ja. op Twitter natuurlijk wel meteen al heel blij zelf. Ja. Um, en kreeg daar ook heel veel felicitaties over. Uh, ja. Dat kon ik dan weer wel van hem vinden. Kijk. Dat, uh, maar uh, meer van, hoe, hoe zit dat? Want het wordt ja. continu overal herhaald. Hij is voorgesteld als burgemeester. Ja, want de koning moet benoemen. Dus oh, het gaat het naar, de, tenminste dat is dan een formaliteit, de, het gaat naar het ministerie van Binnenlandse Zaken mm -hmm. en uh, hij staat op de, de voordracht. Dus, dus in feite doe je als gemeenteraad uh, doe je een voordracht en moet de officiële benoeming dan nog plaatsvinden en vervolgens de installatie. Dat, dus dat zijn sorry. formele stappen die genomen moeten worden en pas daarna. Is er een nieuwe burgemeester? Beste. En tot die en... tijd is het niet Meijer natuurlijk. Ja, een... die is natuurlijk nu ja. nog steeds uh, burgemeester. Maar um, is het ooit voorgekomen dat de koning niet overnam? Ik, de, volgens mij is dat, uh, is dat nooit voorgekomen. Maar de, de, de, helemaal zeker weet ik niet. Maar het is wel iets wat, wat in het gesprek met de commissaris van de koning aan de orde is. Dit is de procedure. Ja, dat, ja, uh, dat uh, ja. daar wordt uh, aangehouden. Nou, dan hoop ja. ik dat de. Um, um, nou ben ik da David, ja, David Molenburg. Ja. Ja. Uh, David Molenburg, een hele goede burgervader, uh, wordt uh, voor ons. Wij gaan het straks uh, nog even hebben over, over zijn taken, zoals ook die van de politie en de, uh, de brandweer ja. en dergelijke. Ja. ja, het is best een pittige portefeuille, hoor. Dus dat... het, is, uh, het is niet zomaar een, een, een rolletje wat je met een mooie ketting dat het vast Hetgene wat, uh, wat de meeste mensen zien van de burgemeester. Maar daar zit een pittige, pittige opdracht onder. Honderd, ja, en ja. Um, uh, nou zie ik jou sowieso volgende week in, ook de mens, uh, mensen hier, uh, in deze uitzending. Want dan gaan we het ja? hebben uh, over de uh, palliatieve zorg in Zandvoort. Um, waar jij uh, een van onze gasten voor bent. Um, vanavond heb je raadsvergadering. Um, ja. En zijn de, dat is de laatste vraag. Vergadering voor het recess, als ik het goed heb. Ja, heel goed. Ja. Dat, uh, ja, dat is... En uh, wat is daar het bijzonderste aan? Nou, wat we vanavond doen is, is, is met name de voorjaarsnota vaststellen. Er staan een heleboel jaarrekeningen, dat hoort dat bij de tijd van het jaar, van gemeenschappelijke regelingen en organisatie waar je als gemeente bij betrokken bent. Maar dat hebben we eigenlijk allemaal al uh, afgehandeld in de commissie, zodat dat hamerstukken zijn. En als het gaat om de voorjaarsnota, dan. Wordt er gekeken naar de huidige financiële situatie van de gemeente Zandvoort? En wat dat betekent? Moet je, moet je uh, bijsturen in beleid? En kunnen er ook nieuwe zaken gebeuren? Dat staat er vanavond eigenlijk als belangrijkste op de agenda. En daar hoort ook, waar jij het over hebt... Waar we het volgende week dan over gaan hebben, de motie die de Partij van de Arbeid indient over de hospice onder meer. Eh, dat we heel graag willen dat palliatieve zorg in Zandvoort wordt uitgebreid met een hospice. En ook met, uh, met meer vrijwilligers en mantel, die mantelzorgers kunnen ondersteunen bij de bij, uh... De laatste, de laatste levensfase. Mm -hmm. En dat zijn dan voorbeelden van voorstellen die partijen doen om te zeggen... van nou, kijk je naar college. We willen graag dat je dat overneemt... zodat we bij de begroting in oktober daar dan de financiële middelen voor beschikbaar kunnen stellen. Nou, dan, uh, wij zenden natuurlijk gewoon hier op ZFM de raadsvergadering live uit. Um, Mooi. Dus mensen kunnen het gewoon direct volgen. Um, succes zo meteen bij de vergadering. Dank je wel. En uh, dank je wel voor dankjewel. dit gesprek. Jij ja, ook bedankt. Ik doe en avond dag. Welkom bij ZFM het geluid van Zandvoort. Sleutels de deurknop heb ik in mijn hand.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 Dames en heren, dan zijn we weer terug hier bij Zandvoort aan het woord. U kunt natuurlijk nog steeds reageren op onze nieuwe burgemeester. We willen heel graag weten wat u ervan vindt. Uh, David Molenburg. Um, we zijn ondertussen, althans Marije is ondertussen heel druk uh, aan het zoeken nog. Want op Twitter is toch wel vrij veel van hem uh, te vinden. Um, en daar heeft ze zometeen uh, wel uh, zo een mening over. Um, uh, alleen, ik heb uh, als eerste even de vraag aan u. Heeft u wel eens dat u iets doet? En op het moment dat u het doet, denkt u... Oeh, dat was stom. Marije, herkenbaar? Nee, helemaal niet. Ik doe nooit domme dingen. Nou ja, ja, het is wel herkenbaar. Maar ook dingen zeggen we. Nou, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb het uh, vandaag nog meegemaakt. Ik reed op de A10 richting Zandvoort, nou, nou ja, min of meer. Maar richting Zandvoort, Richting Zandam op dat moment, want ik zat aan de kant van Landsmeer um, En ik reed op de A10 en ik um, lette even niet zo goed op. Ja, stom, had ik beter moeten doen. Maar goed, ik was ondertussen mijn raampje aan het dichtdraaien... want ik heb nog geen elektrische ramen in mijn auto. Um, dus ik was mijn ramen aan het dichtdraaien en ondertussen niet goed aan het opletten... dat ik mijn stuurrecht bleef houden. Dus ik ging over mijn lijn heen. Op dat moment kwam er een auto aan... die uit wilde voegen. En die begon keihard te tuteren. Totaal terecht. Helemaal terecht. Daar zal ik ook niets over zeggen. Ik ben dus, echt heel benieuwd waar dit heen gaat. Nou. Dus <lacht> ik, ik doe heel normaal... Uh, mijn handen zo omhoog... om min of meer aan te geven. Sorry, ik had je niet gezien. Niet goed opgelet. Mijn fout. Nou, ik dacht het, dat het daarmee klaar was... En vervolgens, uh, ik ging uh, links richting Haarlem en hij ging richting Zaandam. Dus ik dacht van, nou, prima. Dus ik rij op dat moment net langzaam, want hij stond daar in de file. Begint hij weer te tuteren. En dan, ja, dan komt er bij mij toch dat oude Amsterdamse boven. Ben je uitgestapt? Nee, ik oh, ben niet uitgestapt? Ik niet. Heb je getoeterd? Ik heb mijn vinger opgestoken. <lacht> Wat ja... Sorry, je mag me best wijzen op mijn vijf, fout. Als ik dan al min of meer een sorry-gebaar heb gemaakt van en mijn fout toegeef... dan ga je me niet nog eens een keer keertje inlopen wrijven. Dat ga je niet doen. <lacht> nou, dat deden ze, deed hij dus wel. Dus ik stak mijn middelvinger op. A Mr. Bean. Ja, ik wist niet dat Saan Dammers... want hij kwam waarschijnlijk uit Saanam... want hij zat met zijn kinderen in de auto... zo kwaad konden worden. Hij ging direct me achterna. <lacht> Letterlijk. Op de A... We kwamen aan bij de tunnel. Daar liep het vast. En toen stond hij opeens achter me. Hij probeerde eerst voor me te komen... en me continu af te remmen, maar dat was te snel voorbij. Maar en je hebt maar... een klein autootje. Dus ik heb jezelf... een klein autootje, ja. Ik zat nog zelfs te twijfelen... zal ik even snel de vluchtstrook omgaan... <laughs> om een vrachtwagen in te halen op die manier... zodat ik helemaal geen last meer van hem had. Maar goed, daar was ik te laat voor. En we kwamen stil te staan. Hij stond achter me. Hij stapt uit, midden op de A10. Komt naar mijn raam lopen heeft een of ander ijzeren ding in zijn handen... en begint tekeer te gaan niet helemaal. Ik heb er amper iets van verstaan, want mijn raam staat nog gewoon dicht. Um, en um, hij begint tekeer te gaan tegen me van alles. En er zitten kinderen in mijn auto. Nou, toen kon ik ook had ik weer zo'n moment. Ik had mijn mond moeten houden. Maar het eerste wat er bij mij uitflopte, was lekker voorbeeld... En toen werd hij nog bozer. Toen werd die nog bozer. Toen wilde hij met dat ijzeren ding mijn, iets met ruit uitdoen. In ieder geval, hij maakte een slaande beweging. Maar op dat moment ging het verkeer weer rijden. Dus reed ik weg. Meteen. Vervolgens heeft hij dat ijzeren ding tegen mijn achterkant aangegooid. Mijn achterlicht is inderdaad stuk nu. Hij heeft die uh, gebroken. Heb je zijn kenteken niet? Uh... Nou, daar was ik net mee bezig. En toen zag ik opeens een motoragent achter hem staan. Oh, dus toen uh, werd hij uh, aangehouden. Dus daar was ik heel blij mee. Um, maar dit was voor mij een typisch moment van... ik had mijn vinger niet op moeten steken. En ik had het niet moeten zeggen. Uh, ja, maar de reactie is natuurlijk wel een beetje Zwaar extreem. over hem, want de file werd veel langer... omdat hij stil bleef staan. Ja. Dat, um, en uiteindelijk de agent hem uh, meenam. En maar ik dacht, lekker voorbeeld voor de... Kinderen. Ja, maar dit weekend heeft wel bewezen dat sommige mensen gewoon uh, geen rijbewijs moeten hebben. Ik bedoel op de Costvolerestraat een Audi die uh, erg tegenaan is gereden, de Maserati die in de grindbak stond bij uh, de Passage. Ik denk dat sommige mensen gewoon geen rijbewijs moeten hebben. Nee, die van die Maserati en dan in de grindbak zitten, <laughs> dat vind ik echt heel bizar. Um, met zo'n auto ga je toch wel iets voorzichtig een beetje spullen. Ja, dat zou je wel denken. Ja, maar goed, dit soort mensen toch ook als je uitstapt op uh, midden op de snelweg. Ja, en dat zeker dan... als je kinderen in de auto ook zitten. Ook nog. Dat uh, heel raar. Ik, maakte, ik dacht zelf bij mij meteen stom. Ik had mijn vinger niet op moeten steken. Maar ja, dat is een soort automatische reactie. Net zoals dat als iemand opeens voor mij iets stoms doet of mij snijdt. Dan zit mijn hand al op mijn tute. Ja, bij mij ook. En ik heb het zelfs voor elkaar gekregen om hem stuk te maken. Je tute? Ja. Dat, uh, vraag me niet hoe. hoe. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, weet ik niet. Dat, uh, maar ineens was die stuk. Toen dat, als ik... uh, maar dan heb je met je APK wel een probleem. Nee, nee, nee, we kunnen hem laten maken. Oh, oké. Okay. Nee, ja, ik, ik ben meer van dat Spaanse, weet je, die toeteren altijd. Dat, uh, ja, ja, ik ja, ook. Als nou je ja. de derde bent bij het stoplicht, toeteren ze. Ja. Als je op groen staat. Dus ja, ik heb dat overgenomen. Dat, vond, uh, nou ja, ja, en in Amsterdam wordt er ook gewoon vrij veel, vrij vaak gewoon op de klaksom. Je hebt hem niet voor niets. Nee, dat vind ik ook. Maar ja, als dat, je hem een stuk uh, maakt, dan is het ook. Uh, alleen wat deze man deed, één keer toeteren, prima. Maar waarschuwen, uh, geen probleem. Maar met. Inlopen, wrijven op dat moment, dat vond ik zo. Dat sloeg echt nergens op. En kennelijk had hij tijd zat, dat hij dat kon gaan doen. Blijkbaar. <laughs> dat, uh... ja, maar goed. Uh, dames en heren, wij gaan zo meteen over naar het nieuws. En daarna gaan we het terug hebben over de burgemeester. En vooral zijn Twitter-account. Uh, want we hebben daar toch wel wat mooie dingen gevonden die hij uh, heeft gezegd. Waar u duidelijk een mening over kan hebben. Uh, u kunt natuurlijk nog steeds reageren op onze uitzending door te bellen met 023-573-0393. Dus 023-573-0393. En dan zal ik u uh, hopen dat de telefoon wel meteen re goed reageert. En... Uh, uh, u kunt natuurlijk ook een mailtje sturen naar redactie.zfmzandvoort.nl Of via onze Facebookpagina even reageren uh, met een privéberichtje Zandvoort aan het woord.